The Negroes in the forest Brightly feathered They're saying Forget the night Live with us In forests of azure Out here in the perimeter There are no stars Out here we as stone the Immaculate Now listen to this I'll tell you about The heartache I'll tell you about The heartache And the loss of God I'll tell you about The hopeless hopelessness The meager food Eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. Texas Radio in the Big B. Soft Driven Slow and mad like some new language tot zover het ritme van Ziefer via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jurie Stubenitski met het NOS Journaal. Onder het motto gas terug demonstreren Groningers vanmiddag tegen de kabinetsplannen voor de gaswinning. Een kolonne van honderden auto's rijdt langzaam van het FC Groningenstadion naar het dorp Zuidbroek via een aantal locaties waar gas wordt gewonnen. De actievoerders vinden dat het kabinet de economische problemen in Groningen onderschat. Bij nieuwe bezuinigingen moet de sociale zekerheid worden ontzien. Dat zei PvdA-voorzitter Spekman in het programma Troskamerbreed. Hij wil niet dat uitkeringen worden verlaagd... want dat gaat ten koste van de zekerheid van kwetsbare mensen, zegt hij. De PvdA is vandaag begonnen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In een Palestijns vluchtelingenkamp bij Damascus is een dringend voedseltekort. Hulpverleners hebben de grootste moeite om de 18.000 mensen in het kamp te voorzien van eten en medicijnen. Volgens de VN komt er niets aan vanwege hevige gevechten rond het vluchtelingenkamp... Ook zijn er in het kamp gewapende opstandelingen die transporten blokkeren. Bij de punt in Drenthe hebben zo'n 50 Molukkers de treinkaping uit 1977 herdacht. Het was de eerste herdenking bij de plek waar de trein van Assen naar Groningen bijna drie weken lang stil stond. Bij de bevrijdingsactie kwamen niet alleen zes gijzelaars, maar ook twee reizigers om het leven. Hun familie en ook andere gegijzelden waren uitgenodigd, maar waren niet aanwezig bij de herdenking. Nederlandse artiesten verdienen steeds meer geld in het buitenland. Vooral dance en de muziek van André Rieu doen het goed. Dat zegt auteursrechtenorganisatie Buma Cultuur. De export van Nederlandse muziek was in 2012 goed voor 130 miljoen euro. Dat is ongeveer een derde meer dan in 2011. Er werd vooral geld verdiend met optredens. Het weer, het blijft droog. Vannacht raakt het bewolkt en kan in het Zuidoosten regenen. Ook morgen bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt dan 5 tot 8 graden.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 Dus als, we bij, als we bij 99 zijn, nee, dan zijn we weer een tijdje verder. Je hoorde de single van Nina en dat was 99, Love Ballons. 8 over 4, welkom terug bij CFM Stafford op zaterdag. Het derde uur alweer en we schakelen meteen live over naar Joop Wat Want Joop, hoe gaat het met SV Stafford? Ja, het is billenknijpen hoor. Het is echt billenknijpen, 100 want Zandvoort staat behoorlijk onder druk. Zojuist een, een terugspeelbal, een koppel van de Zandvoorten, die komt godzijdank net op de paal. En toen kon een andere verdediger kon over de achterlijn werken, anders had het gewoon 1-1 gestaan door een eigen doelpunt. Nu mag Zandvoort op eigen helft een vrije bal nemen. En dat doet uh, Roberto Molina richting uh, Patrick van der Oort, die kon er niet bij komen. De overname van Kastrikum, uh, van, uh, een mooie diepe bal, en gelukkig staat uh, Molina er weer tussendoor... Nou, was de Vries. De Vries. Bal goed onder controle. Geeft een diepe bal. En wie kan erop lopen? Wie kan erop lopen? De keeper. Ja, de keeper. Kijk naar. De enige. Die erop kan lopen. Ja, Sandfoort probeerde het maar Dat was gewoon te ver weg. Die bal was niet, niet correct. Overname weer van de Over over de de middenlijn. Uh, nu op de helft van Sandfoort. Wordt breed gespeeld. En er wordt goed verdedigd daar. Dat we uh, nog, nog een keer goed verdedigd. En nu is die bal er Dan komt hij naar voren. En er staat daar die rechts, links, buiten. Die, staat daar, die gaat proberen. Die gaat die proberen. En niet alleen die doet het ook die passeerde uh, Ronald Kalers. en gelukkig uh, staat Boy de vet in de weg om die bal tegen te houden. Die gaat dan over de achterlijn voor een corner. Voor een verstand zin aan de rechterkant van het veld. Die gaat die komen. Al, uh, ja, zoals iedereen uh, voor het doel van uh, de vet. Uh, dat, oh ja. Ja, goed gestopt. Uh, ik denk, ik denk, ik denk dat het een, uh, de bal achter was, maar de, de, de verdediger, de, de fans van Zandvoort vinden van wel, maar goed, de vet, de vet heeft die bal en uh, nu is er een blessure hier voor, even kijken, wie is dat? Patrick van der Hoort. Patrick van der Hoort ligt op de grond. Goed, laten we nog terug gaan naar de, naar de studio. Dan kunnen we straks het einde van de wedstrijd meenemen. Voorlopig staat het nog straks 1-0. En we spelen in de 82e minuut. Dankjewel Joop voor uh, dit moment. Straks inderdaad het einde van de wedstrijd. Dan horen we over uh, een tweetal platen. Wat gaan we in dit uur de derde uur allemaal doen? Voor de rest dan nog uh, Albert-Jan? Uh, nou, uiteraard rond de klok van half vijf het uh, dier van de week. En die luistert naar de naam Mentabi. En uh, liefhebbers, ja, kwart voor vijf is het weer zover. Het oh. gedicht van de week, nu ook op tekst.tv uh, door de week uh, na te lezen. En het heeft alles te maken met de zee en vriendschap. Oké, okay, maar eerst weer meer muziek. Hier is de single van uh, Clint Eastwood en Saints. En hey, Stop the Train. Hou hem maar tegen dan, hè. Probeer een paar. Nou, ik zou het niet doen. Ga je niet winnen. Five, i look at the whistle the whole 5 on of my arm a little bit go so <laughs> Gewoon lekker Robert. Ja, ja. Heerlijk, heerlijk. Ik kan het wel. Ik kan het wel. goed je best gedaan. Dank je, dank je. In 1983 word de single van Clint Eastwood en Sint. En stop that train. Zo dadelijk een soort van de voetbalwedstrijd. SW Sofort tegen Kastikum. En ja, laten we hopen dat SW Sofort de wedstrijd gewoon gaat winnen. Vandaag horen allemaal van Jovenis na deze single van Het Goede Doel. Hier is... Ze wegen. Die kan me zeggen wat ik voor je voel, wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het, de vader wil, nog om je mond de licht vol op je haar maken. Veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan al merken hoe je bekijk, wat van je denk, je ogen steeds ontvank. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen van jou, waar voel ik nu recht, maar ik kan veel beter zwijgen. Dat ik kan zien wat ik met je wil en ook mijn wanneer. Ik kan raden, want je zegt zelf als ik je vertel. Dat op je ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks gebeuren. Wil je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 Wat een lekkere neder is dit ook, hè, Het goede doel bij CFF Software. En zwijgen. Nou, zwijgen, dat doet uh, Joop van eerst nooit, hoor. Want uh, hey, je gooit er een, uh, een kwartje in en hij gaat maar door. <tie> Toch, Joop? Nou. De klok staat op 90 0, 0. 90 0, 0 Dat betekent dat de officie officieuze tijd... in principe afgelopen is, want de officiële tijd... dat gaat bij de arbiter op zijn klokje. En er zijn de laatste tijd... de laatste paar minuten nog een heleboel... Uh, overtredingen geweest en uh, blessures geweest. En dat betekent dat er toch wel wat bijgetogen wordt. En de druk op zandvoorts doel is enorm. Gewoon echt enorm. En dat, uh, dat merk je ook. De spelers zijn nerveus. Dat is een schijnlijke Die wordt al goed gespeeld. En... Die gaat daar naartoe. Even kijken. Wie is dat? Uh, Colin Stengs? Uh, nee... Hij gaat 16 centimeter, hij passeert hem man Leg hem daar breed, jongen, kom op. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, Ga dit alleen proberen. En dit het is al de tweede keer. Zandvoort had eigenlijk op 2-0 moeten staan. Uh, de bal die, die Patrick van der Oort uh, op het schoot, die had er gewoon kaart in. Alleen de keeper stond er nog. Maar het lukte niet. En nu zojuist weer als... Ik, nogmaals, ik kon het niet precies zien, want het was een hele andere eind van het de, van de, van de veld. Die, de bal, als hij breed legt, dan, dan liep een speler van Zandvoort, dan leg hem daar. Breed. en gaat niet zelf proberen met drie mannen uh, voor je. Dat lukt niet. Maar in ieder geval is de corner, daar hebben ze er nog wel aan overgehouden. En die wordt genomen voor zand, we zien aan de rechterkant van het veld. Een hele korte. En ik denk dat uh, de spelers daar van de Custom kunnen. niet. Oh, uh, dat wordt onvriendelijk daar. Uh, gelukkig is de schijf er direct bij. Maar ik denk dat uh, de verdedigers van, uh, van Kastikum niet uh, op 10 meter van de corner stonden. Ben ik, of 9 meter dan. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Want die bal was nog niet genomen. 1 metertje. En er zat al iemand in zijn nek. Uh, dus dat is ook niet goed. Dat had gewoon afgevloten moeten worden. Dat hij nu in één keer moet gaan nemen. Goed. Dit, dit is niet het geval. op het ogenblik mocht dus uh, de, de keeper van Kastikum mocht die bal in het spel gaan brengen. En dat is nu alweer op, op de helft van wordt. Dan moet niemand zich niet vergaan. Vergeven daar. Dat, dat gaat dat, dat nog redelijk goed. Jawel, Paul van de die uh, houdt hem echt wel bezig. En dat is een overtreding. Karstieken mag die bal nemen. Een meter of uh, drie voor het, uh, voor het 6 meter gebied en dan meer naar de zijkant toe. En die bal ligt uh, voor een rechtervoet uh, geweldig. Uh, dat zou zelfs in één keer kunnen als je echt een uh, goede rechtervoet doet. Gaat die bal komen? Er allemaal krom. En die was, ja, ja, hoor. Ja, het zat eraan te komen. Het was een. Uh, uh, ja, het, het was eigenlijk al een voorbode de laatste 10 minuten. Kastikum die uh, gaf die druk. Het was een hele mooie vrije trap. Precies op de krullen van de langste uh, speler van uh, Kastikum. De, Zaha, de verdediger nummer 3. En die komt uh, die bal over de vet heen. De stand is hier 1-1. Ja, en uh, het kan echt niet lang meer duren. Ik kan me niet voorstellen dat soms nog de gelegenheid krijgt om een knappe aanval op te zetten. Um, wat die is, kan nog komen. En is in ieder geval gefloten. Gaat die bal uh, voor Zandvoort. Uh, Vries moet er e echt zijn benen onder zijn kont van dat sprint om die bal te kunnen halen. Dat redt hij dus ook niet. want hij gaat gelukkig via een voet van een uh, uh, speler van Kassikum over de zijlijn op de helft van Kassikum. Haast moet Zandvoort hebben. En dat uh, gaat er nog lange duur duren. Oh, kom op, gooi die bal wel. Beweeg dan. Er is helemaal geen beweging. Helemaal niks. Alles staat vast. En daar is de bal eindelijk uh, gekomen. Van der Hoort. Gaat dan twee man voorbij, krijgt die bal voor. Maar er staat helemaal niemand van Zandvoort. En die zijn natuurlijk vertwijfeld. Uh, die willen niet uh, hier nog even in die laatste twee, uh, drie uh, spaarsen minuten die er nog zijn. En gaan verliezen. De Vries kan er niet bij komen. Niet goed bij komen, laat ik het zo zeggen. Daar is uh, Patrick van Noord. Die brengt die bal naar voren toe. En die wordt er weggekopt door uh, een speler van Kast. Ik die niet eens gaat liggen. Ja, dan gaat de tijd weer stil. ...en daar is een bevurenbehandeling. Ik denk, ja, inderdaad... Uh, uh, uh, ...mijn buurman zegt kramp, is inderdaad waar. Ja, en dan kan je die echt niet verder lopen... ...maar ondertussen is je wel weer een minuut ver, ver, versteken... ...en die, die, die vrijzet dat natuurlijk nog steeds niet af... ...want die heeft de tijd stilgezet. Zandvoort, uh, ja... ...het zou, uh, zou uh, een wonder zijn als je nog hier op 2-1 kan komen... Ik, eh, ik geloof niet zo heel erg in wonderen. Die zijn er natuurlijk wel, maar ik ben er niet zo'n uh, liefhebber van. Ik geloof ook niet dat ze bestaan. En uh, wat gaat er nu gebeuren? Er gaat nog gewisseld worden daar, denk ik. Nee, ja, Er gaat gewisseld worden bij Castricum. Wat ja, heeft het voor zin eigenlijk, met uh, 30 seconden misschien te gaan hooguit. En er komt een eindelijke verzorging, komt het zelf in. De spelers hebben geprobeerd om die kramp uit het, uit het been te krijgen. En dat doen ze dan door die voeten naar achter te drukken en die spier weer helemaal op te rekken. Of dat erop, het is een tweede. Um, is vaak, uh, als het heel ernstig is, dan moet je eruit. En, uh, Misschien is dat er ook wel dan deze deze wissel die hier aan staat te komen bij Casticum. Inderdaad, de speler gaat eruit. Uh, die, die loopt niet lekker. Dat kan ook niet. Het is de, de grove krant. En de, de, de, de wissel is uh, gebeurd. En daar zit het uh, fluit signaal van de scheidsrechter om uh, weer door te gaan. Patrick een ja, heel slechte bal. Dat ben ik niet van hem gewend. Maar hij, hij heeft de haast. Hij, hij wil die bal naar voren brengen. En die bal wordt vertwijfeld weer weggeschopt. door een verdediger van uh, Kastikum over de zijlijn. Samson moet gaan gooien. Aan de linkerkant van het wel, Robert de Molina. Griego die daarin. Even kijken, van de Oort. Die kan er niet goed bij komen. Hij heeft wel de bal bezit. En gaat hier via een voet van uh, Kasticum. Gaat hij over de zijlijn. En nog steeds maakt die scheidsrechter geen aanstal om te om de, uh, stoppen. Dat betekent dus dat er nog steeds een kans hebben. Want Sanford speelt in ieder geval op de helft van kastikum. Dan gaat die bal hier mans Mans. Uh, wat gaat hij ermee doen. Legt hem breed op Paul uh, van der Oort. Vanuit de brengt hem diep in het doel. Er staat wel iemand, De broertje staat vrij. Patrick, kan niet erbij komen? Die kan er net niet bij komen. En dat is heel erg jammer. Want uh, dat was toch wel een, een klein een kansje. Ja, echt een klein kansje. Maar een, een kansje is een kansje. Want ondertussen wordt hij eruitverdedigd door ik kastikum, kastikum. Met, met de bal aan de voet. Daar is de uh, helft op. Uh, goed verdedigd daar van Molina. Molina, die. Die, die kon er niet goed bij komen. en dat is Kasteelvries. De, de vries, oh oh oh oh oh, en dat kon wel eens een gele kaart gaan kosten aan iemand van Kasteelcum. Inderdaad, de vries die het tempo ineens en die kreeg een zeker tegen hieraan waardoor die te val kwam. Maar ja, ondertussen zijn wel alle spelers natuurlijk weer voor het doel van Kasteelcum gekomen en moeten we alvast proberen om de, misschien wel te pompen en nat te houden om die bal een keertje achter die doellijn te krijgen. Molina gaat hem zelf nemen. Uh, daar gaat die bal komen. Hoog in de doelmond, staat er zand voor de bij. inderdaad, staat er zand voor de bij. Maar dit is een hele makkelijke bal voor de keepers van Kastikum. Uh, en dit En daar is het eindsignaal van deze arbiter. Het is, uh, uiteindelijk is het op het einde nog een spannende wedstrijd geworden. Maar eigenlijk uh, denk ik dat een gelijkspel wel een is. Balen, balen, balen, Joop. Ja, inderdaad. Dankjewel in ja, ieder geval. En uh, tegen wie moet ze volgende week... Uh, uit bij uh, Zop volgens mij. Oké. Okay. Goed. We houden ze uiteraard in de gaten bij CFM? Dankjewel voor vandaag. Goed. En een hele, een hele fijne zaterdagavond. Dat was Joop Fres. 1-1, eindstand dus. SV Zandvoort tegen Kastrikum. Wat chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, se rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee Cette force qui le pousse vers l'infini is er aan de Si peu de mour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Cette formidable envie de vie, ce rêve en nous se son cri à lui, quelque chose de ténis, de ronde d'autres s'aiment à la folie. Sans un éclat de voix et sans un bril. Sans un seul amour, sans un seul habit. Ainsi disparu, t'es décidé. Certaines heures de la nuit Quand le cœur de la ville s'est endormi Il flotte un sentiment comme une envie oh, Se rêve en nous avec ces mots à lui Quelque chose de très Hij zong het uh, live in uh, 1993. Johnny Halliday hoor je? En elke Shows de Tennessee. En daarmee is het uh, precies half vijf voor de tijd voor het dier van de week, Albert Jan. En die luistert naar de naam Mentabi. En Mentabi is een lieve kater die tijd nodig heeft om aan u te wennen... en uit zijn schulp te kruipen. Als hij u eenmaal kent, ontdooit hij en houdt hij wel van een knuffel op zijn tijd. Hij zoekt een huis waar hij lekker zijn gang kan gaan en een beetje met rust gelaten wordt. Hij mist één oog, maar daar heeft hij geen problemen mee. Hij gaat graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor hem ideaal. Kunt u deze lieve kater een thuis geven? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Hij wacht al op u. En Mentawi verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenhuiskennemerland.nl. En tot zover het dier van de week. And seeing you laugh, you feel the urge of knowing, knowing and one. Ja, wel, volgende week vrijdag, dan moeten we aan de pakken met Raadje Plaatje in ja. Café 4. Het virus heeft ons al te pakken, hè? Ja, zeker. wie was dit? Uh, Anita Meijer. Heel ja, goed. Ja. Nummer 1. Geen flauw idee. Why tell me why. Daar ben jij weer. Why wel. tell me why. Ja, een aantal uh, edities geleden, dan stond deze ook in uh, Raadje Plaatje. Dus vandaar dat ik het even niet kon laten om hem vandaag te draaien. Nou, zometeen hebben we onder meer nog het gedicht van de week. Het gedicht gaat over de zee. En vriendschap. En vriendschap. Och. Maar er is stroma 1. E, dus van stroma E gaan we straks zo naar de zee. Hier is Formidable. <totstuk>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 Enfin, si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ça va ce travail Ça va. T'es un peu fatigué ou quoi Ouais, je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup à te le dire et t'as une soirée agitée ou quoi Un peu ouais. Ouais, t'es inquiété, Ouais un peu quand même ouais. J'ai besoin de. Ouais Ouais ouais. Bon. Ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi Non ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va Allez, courage. Hein. Hey petite Un oh, pardon, petit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 Hey gonna Dan inderdaad je koptelefoon keihard zetten, Albert-Jan. Heb je een knoerd staan of niet? Prachtig, ja, ja, ja. ja. Prachtig, hè, he, gewoon. Het komt zo goed door, hè. Elfer Viel, hoor je, en Forever Young bij CFF Zandvoort. Dan nog geen plaatje in de hebben meer. Het gedicht van de week over de zee en vriendschap en zo, hè, eh, geloof ik, toch? Ja, heel goed, Zijn zeg ik dat helemaal goed. Goed, samen. Zo dadelijk na deze plaat van Tavares. Hier is Heaven Must Be Missing an Angel. De zaterdagmiddag bij CFM even de disco-in. Ja, de disco. Wel, uh, ja, van uh, volgens mij de jaren 80 of zo, moet je dan denken. Jo, de Tavares en heaven must be missing in show. En daarmee is het precies kwart voor vijf geworden. Zullen we hem gaan doen? Hier is het gedicht van de week. De wind is hard. De zee nog harder. Mijn stem zo fragiel als de schelp in mijn handen. De ronde beweging van de golven in het water. Mijn voetstappen achter mij in het zand laten. De krijzende meeuwen in de lucht boven de zee. De duinen aan de voet van de stranden. Ik hou van de zee. Ik hou van het zand. Ik hou van de duinen. Ik hou van het strand. Ik hou... Van Zandvoort. Met de voeten in de zee denk ik aan jou. Mijn gedachten gaan mee naar de persoon van wie ik hou. Als ik keek naar die golven die over mijn voeten gaan... en die alle gedachten bedolven... komen ze altijd weer bij jou te staan. Jij, jij bent de persoon van mijn gedachten... al sta ik aan de zee of op het strand. Ik kan nu niet meer wachten... Nog even en wij lopen weer hand in hand. Nog nooit is het Zandvoortse strand zo mooi geweest. De golven deinend op en neer. De maan die schijnt met volle kracht. En sterren vallen keer op keer. Maar al dat moois ontgaat me nou. Omdat jij nu bij me bent. En wat ik zie, is enkel jou. Wederom een mooi gedicht van de week bij ZFM. En je weet het, vanaf uh, vorige week zijn we ermee begonnen. Het gedicht van de week is morgen weer te zien op ZFM TV. Kanaal 40 digitaal en analoog kanaal 45. ...van de week bij CFM. Prachtig, Een geweldige plaat erachteraan. Je hoorde de single van Treintje Oosterhuis. En kom, vlieg met me mee. Naar de zee. Naar de zee. Naar Zandvoort aan de zee. Hier zijn de Beatles en Devil in Her Hearts. Een eitje voor Raadje plaatje. Oh ja, makkelijk hè nou. Volgende week vrijdag, Café 4. Je kan je nog inschrijven.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 Dress me up in pink and white We may be just a little fuzzy about it later tonight Nobody's gone, they left the television screaming that the radio's on. Someone stole my shoes, but there's a couple of. Zie je, die hebben het we weer, hè? He. Die gestolde schoenen die komen steeds maar weer naar voren. Of nou alleen de Counting Crows is of samen met Bluff, hè? De schoenen zijn altijd gejaagd. Ja. Yo, de Holiday in Spain, dat was de Counting Crows. En dat was ook weer Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd, want we zijn weer heel snel terug. Ja, dat is een mooie, mooie spreuk van een TV-programma. Wij hopen dat u net zoveel plezier hebt gehad. als wij het voor u hebben mogen samenstellen. Dank u. Dank u. <laughs> dank u. Dank u. Wij zijn er morgen weer met uh, Zandvoort op zondag. Ja, in de 25. En dan gaan we natuurlijk uh, de Eredivisie volgen. Oh ja, en, en hebben... vijf, hè? Al al vijf. De, de klapper van de, de, de dag. Dag, dag, ja. En we hebben natuurlijk nog veel, uh, veel uh, nieuws. Ook uit de uh, Formule 1 hebben we nog nieuws. En we hebben natuurlijk ook nog lokaal nieuws. En uh, oproepen voor reunies en dergelijke Want we hebben lang niet alles kunnen uh, doen vandaag Dat bedoel ik Dus morgen weer een vol programma tussen twee en vijf Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen Dan zijn wij er weer Tot morgen Fijne avond Hoi. Doei doei When you're on Grumble, Give a whistle.